Wil je wel geloven dat Paulus zich nu nog niet helemaal aangekleed heeft? De knopen van zijn jasje zijn nog niet vast en hij holt rond op een slof en een sok. Zijn broekje zakt een beetje af. En zijn baardje is nog niet eens uitgekant. Hoe dat komt? Omdat Paulus steeds naar zijn raampje loopt. Telkens moet hij even naar buiten kijken om te zien of het verwachte vispaard al aan kon huppelen. En steeds vergeet Paulus dan waar hij mee bezig was. Hij heeft al vijf keer zijn tanden gepoetst en al zeven keer zijn gezicht gewassen. En juist als hij dat voor de achtste keer wil gaan doen, hoort hij opeens een vreemd geluid. <hup> <hup> <hup> <hup> <hup> Hoe je dat? Zou dat het vispaard zijn? <hup> maar dat kan niet. Eucalyptus heeft me immers verzekerd dat hij niet groter is dan een kabouter. En wat ik nou hoor, dat lijken wel de voetstappen van een reus. Misschien is het Piccoloris. Even kijken. Oh, ik zie hem. Een is niet, maar een reus is het wel. Een hele grote. Ah, daar is de kabouterboom waar Eucalyptus heen heeft gestuurd. Hier moet Paulus worden. Paulus. Waar zit je? Hier ben ik. Bibberend verschijnt Paulus in zijn deurtje. Hij durft eerst niet hoger te kijken dan de reuzenvoeten. Pas na een paar tellen waagt hij het om zijn blikken omhoog te laten dwalen. Hoger, steeds hoger, tot hij het hoofd van de reus ontdekt. Helemaal in de hoogte. Het is een onrustbarend groot hoofd, met een zwarte baard en flikkerende ogen. Paulus kijkt maar gauw weer een eindje lager... Want op de reuzenarm heeft hij een dier zien zitten. Een dier dat er zeer jolig en springerig uitziet. En dat nu ook van de reuzenarm springt. En zo onstuimig tegen Paulus aanhoekst dat het boskaboutertje omver tuimelt. Ho, oh, oh, ho, oh, niet zo wild alsjeblieft. Oh, oh, ik ben Joris, de En ik ben genoemele de reuze. Oh, oh, juist. Heel prettig om met jullie allebei. Tennis. Ik vind het niet zo prettig, maar dat doet er nou niet toe. Ik had alleen verwacht dat Joris alleen zou komen. Eh, niks niks ervan. Wij horen bij elkaar, Joris en ik. Jij wou Joris hebben en jij krijgt mij erbij. Ook als huisdier? Als huisreus. -huis. Oh, meneer, daar heeft Eucalyptus me niks van gezegd. Wat moet ik met een huizenhuis beginnen? Daar heb ik helemaal niet op gerekend. Oh, je hebt er toch zelf om gevraagd. Waarom niet? Dat is te zeggen. Waarom niet? niet? Hoepsja! Ja, ga nog niet verhoepsen, Joris. Ik, ik blijf liever overeindstaan. Nee, wat zei ik nou? Je gooit me weer omver. Waarom doe je dat? Oh. omdat ik dat zo leuk vind. Oh. En we blijven lekker mee, ik la match. Ja, zeker. Wij blijven hier. En ik mag wel op dit bankje gaan zitten, hè. Oh, het bankje, kijk nou toch eens zo plat als een dubbeltje. Eigen schuld. Dan moet je maar voor reuze banken zorgen. Die kleine prutstingetjes kunnen mij immers niet houden. Maar ik wist niet eens dat je kwam. Ik dacht heus dat alleen je zou komen. Oh, dus op mij heb je wel gerekend. Ik wil eten! elk. Ja, ja, meteen, hoor, niet alles tegelijk. Ik ga nu eerst mijn schoentjes aantrekken en mijn baardje komen. Blijven jullie hier maar even wachten! Hoofdschuddend en met een zeer zorgelijk gezicht loopt Paulus zijn boom in, en Joris, die een erg ongehoorzaam vispaard is, loopt achter hem aan. De reus probeert het trouwens ook, maar die is zo groot dat hij onmogelijk door het deurtje kan. Alleen zijn hoofd kan hij naar binnen steken, en dat doet hij dan ook. Nu zit Paulus dus in zijn kamertje, Samen met een vispaard en met een reuzenhoofd. Het reuzenhoofd is bar griezelig en Joris is bar lastig. Dat vispaard steekt zijn snoet in de gereedschapskist van Paulus en eet twee ons kopspijkertjes achter elkaar op. Maar, maar, maar, maar Joris, ben je nou helemaal? Je zult doodziek worden. Wie eet er nou kopspijkertjes? Dat, ik, dat. Ik wil ook eten hebben, een emmer soep, een gebraden koe en een kist toe. Dat zal misschien voor een ontbijt net genoeg zijn. Goeie genade, wat moet ik nou met zulke huisgenoten beginnen? Dit is heel erg, Eucalypta heeft me er weer in laten lopen, dat snap ik wel. Ik weet me geen raad of ik ga huilen of ik doe iets anders. En het is natuurlijk beter om iets anders te doen is flink, en zegt ze nou maar eens de waarheid, dan weten ze waar ze aan toe zijn. Paulus trekt zijn jasje recht en gaat op zijn tenen staan, in de hoop dat hij dan een flink stuk groter zal lijken. Het helpt niet veel, hij blijft een klein boskaboutertje, maar hij trekt een erg dapper gezicht en hij stapt onvervaard naar voren. Nou en dan moeten jullie eens allebei heel goed naar me luisteren. Ik zit nog wel opgescheept met een vispaard en een huisreus maar ik ben niet van plan om me te laten even horen, begrepen? Hoor <laughs> oh, <Rebis. laughs> Je denkt toch niet dat wij bang voor je zijn ja, Ben je niet bang voor niemand Maar dan kennen jullie me nog niet genoeg Als ik boos hoor, berg je dan maar Word dan eens boos Want wou jij, grote lubbel uh, uh, En jij ook, Joris. Stilte Hoezo? Begrijp je goed? ...dat jullie iets eten geven moet hier gewerkt worden. Wat kunnen jullie al zo? Elk, lanterfante. Ja, lanterfante kunnen we als de beste. <lacht> dat zijn jullie wel aan het verkeerde adres, hoor. Hier wordt niet gelanterfond, geen sprake van. Laat het goed, jongens. Als je weer hoeft, krijg je dauw Lekker, elk. Ik ben dol op dauw. Oh, dat wou ik ook zeggen. Ik ga nou mijn bevelen uitdelen en pas op als jullie niet gewoonzamen. Uh, jij, Joris, gaat nou mijn bed keurig opmaken. Elf, Elf, heb je me verstaan? Elf, ga je opmaken? Ja, dat zei ik. Elf, wat wil ik wel doen? Mooi die is al weg. En jij, knoebele ga jij maar eens netjes de paardjes harken in het grote bos. Ja, maar wat is dat nou? Ik ben hier niet gekomen om... Doe jij die grote bank dicht en haal die kop uit de deur vooruit. Ik moet hier vrij in en uit kunnen lopen, hoor. Oh, ik hou... Alleen heb ik geen hark. Een hark heb ik wel voor je. Alsjeblieft, hier is mijn eigen hark. Oh, een kabouterharkje. Zo'n klein kabouterharkje. Hoe moet ik daar nou mee harken? Je harkt maar, noembelde je bent, dan doe je er maar wat langer over, en nou aan het werk, noembelenbads, nou meteen! Het is merkwaardig, maar die kordate houding van Paulus maakt wel indruk. Joris laat zich niet meer zien, en wat noembelenbads betreft, die trekt wel een erg lelijk gezicht, maar dat neemt niet weg dat hij met het kabouterharkje toch keurig aan het werk gaat. Paulus staat er zelf van te kijken. Ja, ja, dat zal waar zijn. Om je de waarheid te zeggen, heb ik trulkrietjes van de zenuwen. Maar het schijnt dat ik toch de juiste manier heb gevonden om ze aan te pakken. Want ze doen wat ik zeg, merkwaardig genoeg. Nou, ja, ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik er de wind onderhoud, hè. Dus even kijken, Joris is nou met mijn bed bezig. Die kan ik dus wel even alleen laten. Maar die reus moet ik goed in de gaten houden, want dat is een moeilijk heerschap. We zullen zien of die zijn werk wel goed doet. Oh ja, net wat ik dacht. Jij staat een beetje te luieren, hè. Zeg, hoor je eens even, Kabouter? Ik ben hier gekomen om... Om te werken. Dat heb ik al eerder gezegd. En als jij niet werkt, dan krijg jij klappen. Van wie? Van mij. Zie je dit stokje? Pas op, hoor, anders krijg je dat mee. Nee, niet slaan, Paulus. Ik haak al. Kijk maar. Goed zo. Zo hoort het ook. En jij gaat maar door met Harkens. Tot de volgende keer. Vergrepen?